Na afloop van het vooroverleg riep Kamerlid van Veldhoven van D66 orthodoxe joden en moslims op om diervriendelijke slagmethoden te zoeken die passen binnen hun geloof. CDA en de kleine christelijke partijen zijn tegen het voorgestelde verbod. Zij vinden dat rituele slacht gewoon mogelijk moet blijven. Minister Leers heeft een streep gezet door de terugkeervergoeding... voor asielzoekers uit Macedonië. Hij wil het misbruik van de regeling stoppen. Macedoniërs krijgen tot nu toe 500 euro als ze terugkeren naar hun land. Macedoniërs kunnen nog wel een vliegticket voor een enkele reis... naar Macedonië krijgen of eventuele vergoeding... voor een vervangend paspoort of advies of begeleiding. Op dit moment zitten zo'n 200 Macedoniërs... in een asielprocedure in Nederland. De wereld telde vorig jaar het recordaantal van 10,9 miljoen miljonairs. Dat is een stijging van ruim 8 ten opzichte van 2009. Hun gezamenlijke rijkdom steeg ook met bijna 10 tot 42.700 miljard dollar. Het blijkt uit een rapport van vermogensbeheerder Merrill Lynch en adviesbureau Capgemini. Voor het eerst zijn er ook meer miljonairs in Azië dan in Europa. Azië komt daarmee dicht in de buurt van Amerika, waar nog altijd de meeste miljonairs wonen. In Nederland steeg het aantal rijken met ruim 10% naar een record van 134.000. Het weer? Er trekken buien over het land met in het oosten lokaal onweer. Vanavond trekken ze weg, maar later vannacht in de kustgebieden kans op nieuwe buien. Morgen veel bewolking en buien bij 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Het is de week van het luisterboek. Dat betekent extra voordelig luisterboeken downloaden.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 Dames en heren, goedenavond. Geloof het of niet, maar kunst was er eerder dan veel andere dingen... zoals het wiel, de veeteelt of het schrift. En misschien was er zelfs al kunst voordat de mens kunst begon te maken. En daarover schreef onze gasten een boek. Per ongeluk expres. Het verslag van een niet geheel toevallige ontdekkingsreis... door de eeuwen heen. Hier is Bianca Stichter. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond bij Kunststof. Van woensdag 22 juni het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan via het gastenboek van onze website radiokunststof.nl. Straks krijgen we ongetwijfeld nog tennis. Het was eventjes stopgezet vanwege de regen. Maar zometeen, of Robin Hazen gaat zo weer door met tennissen. En dan horen wij nog een verslag. Bianca Stichter is onze gast. Welkom. Hello. Je hebt een vrolijk boek geschreven over kunst. Dat juichen we sowieso toe. Ja, dankjewel. Maar nou heb ik je net... Een beetje chagrijnig gemaakt door een twee-pagina-groot artikel... uit NEC Next onder je neus te duwen wat je nog niet hebt gelezen. De krant waarvoor jij schrijft. Ja. Volgens mij zit je zelfs op de kunstredactie, of niet? Klopt, ja. En dit gaat erover dat NEC Next zegt... Ja, iedereen die piept wel over die bezuinigingen. Nou, wat staat er notenbenen op de voorpagina? He he, eindelijk minder kunst. Want er is al veel te veel van. Wat vind je er nou van dat jouw krant daar zo uh, mee komt? Nou ja, dat mijn krant erover bericht lijkt, uh, lijkt me alleen maar goed. Mm -hmm. Het is natuurlijk iets anders of je het ermee eens bent uh, of niet. Maar als journalist hoef je dat niet altijd te zeggen natuurlijk. Nee. Maar ja, het lijkt mij iets uh, van bakkers en slagers. kan je misschien uitrekenen. Want er staan ook allerlei statistiekjes bij hoeveel... Uh, je daarvan nodig hebt. Ja, maar... want de porté van dit artikel is eigenlijk... het is goed dat er bezuinigd wordt in de kunsten in Nederland... maar er wordt op de verkeerde plekken bezuinigd. Er zou vooral in het kunstonderwijs heel veel bezuinigd ja. moeten worden... want er worden veel te veel mensen aangenomen bij kunstopleidingen... die uiteindelijk helemaal geen toekomst hebben in de kunst. Is dat iets wat jij ziet of, of, of wat jij tegenkomt? Of, uh, heb nou jij ja, er je ik, ervaring mee? Eerst even die de, de algemene vraag. Volgens mij is kunst iets waarvan je niet kunt zeggen... of er te veel of te weinig van is. Dat, mm -hmm. is, dat is een uh, categorie die zich aan dat soort berekeningen... volgens mij onttrekt of zou uh, moeten onttrekken. Zou moeten want, onttrekken? Ja, want dat is iets wat ongrijpbaar is. Daarna is het natuurlijk wel zo dat als je opleidingen enzovoort hebt... dat die mensen dan ook wel ergens naar toe moeten kunnen of... Uh, geld zouden moeten kunnen verdienen. Uh, ja, en zie jij om je heen iets hiervan? Van, van De struggle van kunstenaars om het hoofd boven water te houden, bijvoorbeeld? Ik ken niet heel veel kunstenaars die net van de academie afkomen persoonlijk. Dus daar heb ik uh, weinig ervaring mee. Ja. Maar ik, ik kan me voorstellen dat het heel... Uh, uh, moeilijk is en heb je als, natuurlijk als beeldend kunstenaar of als schrijver... heb je het in zekere zin nog makkelijk. Want dan kan je nog wel een baantje erbij doen. Maar als je danser bent of zo, dan wordt het natuurlijk heel erg moeilijk. Ja. Want dan, je kan alleen maar goed dansen als je de hele dag aan het trainen bent. En dat kan je niet als je ook nog ergens de administratie moet doen. Nee. ja. Jij bent zelf gelieerd aan een succesvolle kunstenaar. Je ja. man is, die heeft de Turner Prize gewonnen. Dat is een hele grote uh, onderscheiding in de beeldende kunst. Steven McQueen. Uh, heb, jij ook in, uh, heb jij ook de struggle meegemaakt in zijn leven... toen die prijs er nog niet was? Toen nog nooit iemand van hem gehoord had, om het maar even ja. zo te zeggen? Ja, maar hij ging wel snel uh, ging hij in de lift. Echt waar? Dat, uh, <laughs> dat ja. heb je goed geregeld. Ja, <laughs> ja het was een, een, een ja. blitzcarrière. Best wel, ja. Ja. ja. Dat ging eigenlijk heel erg... Uh, uh, omhoog de enigheid. Ja. ja. En, uh, en uh, hoe, hoe komt dat? Komt dat nou door zo'n prijs? Of komt dat door alleen maar hard werken? Of een gunstig klimaat in Nederland? Hoe, hoe werkt dat, denk jij? Nou ja, hij werkt eigenlijk niet in Nederland. Dus dat telt eigenlijk voor hem niet zo mee. Hij werkt mm -hmm. meer uh, in Engeland of in Amerika. Hij is ook van Engels komaf. Ja. Dus, uh... dus dat, uh, in het Nederlandse systeem draait hij niet mee, zou ik maar zeggen. Nee. Hoe, hoe kijk jij nou, als je het van iets meer afstand dan alleen maar over subsidies enzovoort... naar het debat wat, wat nu plaatsvindt in Nederland over, over de kunsten? De manier waarop daarover gesproken wordt, uh, geschreven wordt? Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik, ik heb wel een beetje verbaasd over de agressie die dan altijd toch weer loskomt tegen, uh, tegen kunst in het algemeen. Alsof er toch een beetje iets... Uh, iets vies is of wat niet deugt of, of iets wat er eigenlijk niet uh, toe doet. En dat, dat steekt dan kennelijk weer de kop op. Dat heeft me wel erg uh, verbaasd. En ja, je zou denken, een, een maatschappij kan je uh, uh, aflezen... hoe goed die in elkaar zit aan hoe, hoe de kunsten daar geregeld zijn. En dan was dat in Nederland juist behoorlijk goed, iets om... Uh, trots op te zijn. Ik heb nu een beetje het gevoel alsof we een soort uh, Lubeck of zo'n soort Duitse Hansenstad worden met de mooie geveltjes, uh, mooi gerestaureerd. En één oudheidskamer met uh, de mooie spulletjes uit het verleden. En één uh, uh, klassiek orkest voor de goede burgerij om iets uh, moois te kunnen doen op vrijdagavond. En dat was het dan. Ja, een soort en... uh, terug naar de 18e eeuw, een soort uh, backwater. De, da, dat, gevoel... dat er dus geen ruimte is voor, voor experiment vernieuwing of uh, ja. modernisering? Ja, ja. ja. Dat, ja dat, ik word er wel uh, verbaasd me eerst en ik word er wel een beetje treurig van ja. dat dat zo is nu hier. En ben jij dan ook zo iemand die uh, zegt van en daarom ga ik dus nu protesteren of ik sluit me aan bij een van die vele fora die er op dit moment zijn om, uh, om in het geweer te komen? Um, nou ja, ik, ik zet ook wel op Facebook, mijn handtekening onder een... Uh, heb je ook zo'n kruis op je? Heb je nu ook ik heb geen kruis, kruis op om... je. <laughs> je moet nu een kruis maar op ja, je hoofd ja, zetten. Maar ja, het is een beetje... Met die protest een beetje dat ik het gevoel heb dat je daar niet... De mensen die die kunst vies vinden niet mee gaat uh, overtuigen. overtuigen. Dus ik hoop meer op... Uh, dat het kabinet valt en dat er snel nieuwe verkiezingen komen. Ah. Dat me oh. beter. Dat is meer... Dat is, dat, daar zet jij nu op in. Nou ja, ik, ik denk niet wat er ook voor protesten... hoe ludiek dat ook verpakt gaat zijn. Dat dat iets uit gaat halen. Die kans lijkt mij heel klein. Maar goed, het is altijd te proberen waard natuurlijk. Maar, en om het gevoel te hebben dat je niet uh, zomaar als Max schaap... naar de slagbank hebt laten leiden. Ja, ja. Maar oh, ja... Of je de mensen die overtuigd moet worden, daarmee gaat overtuigen. Dat heb ik een hard hoofd in. We gaan het hebben over je boek. Je bent redacteur van NSC Handelsblad. Je schreef per Ongeluk Expres een bundel verhalen, bespiegelingen over kunst. Maar niet kunst in de strikte zin van het woord. Niet de museumkunst, maar alles eigenlijk wat je ziet, wat je tegenkomt, wat je verbaast, wat je nieuwsgierig maakt. Waarin, waarin voor jou het de hoofdrol is weggelegd voor het onverwachte. Het onverwachte, uh, dat is hetgene wat jou misschien wel het meest prikkelt. Wat staat jou zo aan in het onverwachte? Dat het onverwachte is natuurlijk, dat je iets tegenkomt um, wat alles in een ander licht zet. Dat is natuurlijk de mooiste ervaringen die je kunt hebben. Dat betekent ook dat je alles aan het onverwachte heeft met toeval te maken. En dat betekent dat er ook geen enkele regie of controle op plaats kan vinden. Staat jou dat aan? Nou, ja. Of is dat niet zo eigenlijk? Ja, uh, hoe noem je dat? Je kan natuurlijk... Um, of dat toeval kan je op twee manieren uh, bezien. Vanuit de kunstenaar. Er zijn natuurlijk heel veel kunstenaars die um, met toeval hebben gewerkt. Uh, Hans Arp, die de blaadjes op zijn uh, vel liet... Uh, dwarrelen en ja. het, nou, dat soort dingen. Of uh, in de muziek... Uh, John Cage is een uh, bekend voorbeeld. Die altijd met cijfers in de weer was onder andere. Ja, precies. Die die uh, composities ook maakte... Op, bijvoorbeeld op basis van het gooien van de uh, stenen van de I Ching. Dat soort, uh, ja. dat soort dingen. Maar je hebt natuurlijk ook uh, toeval aan de kant van de ontvanger van kunst. En daar staat het mij soms tegen. Laten we zeggen, als je heel erg veel... Uh, je verwachtingen al heel erg hoog zijn van tevoren. Je gaat naar een theater en je hebt een mooie jukk aangetrokken enzovoort. En nu moeten we ergens van gaan genieten. Dan is voor mij soms een beetje de, uh, de lol er al af... omdat het in zo'n stijve uh, setting, is. setting mm. wordt gebracht. En dan is het natuurlijk de, het mooiste... Is als er dan toch uh, iets gebeurt wat je helemaal niet... En verwacht had. En dat dat dan weer boven die, uh, die stijve vaststaande opeenvolging van dingen uitgetild wordt. En, dan... en, en die stijve setting, vergeet je, die niet gewoon op het moment dat je bij een gebeurtenis bent, of een schilderij ziet, of een foto ziet, of een voorstelling ziet die je volledig meeneemt. Ja, en dat, dat hoop je natuurlijk. Dat dat, uh, Want dat is eigenlijk gebeurt, gewoon de kracht ja. van de verbeelding natuurlijk. Ja, en dat was ik, ik heb een tijd ook als. Uh, uh, filmrecensent gewerkt. En dan zag je soms, uh, begon je om maandag om uh, half elf... en dan was je om zes uur klaar. En dan had je, was je dus uh, in de jungle geweest en in New York op een hoog gebouw... en alles was ingestort en ergens anders was weer dit en dat gebeurd. En dan had je aan het eind van de dag van zoiets van, wow... Waar ben ik geweest? Het is nu weer in de metro, help. Wat, uh, ja, maar daar heb wat... ik me altijd over verbaasd. Want ik heb, ik heb daar wel eens bij gezeten, bij zo'n dag van filmcritici. Die dan elke week op maandag, van ja. ochtends tot avonds... in dat donkere hol zaten, die bioscoopzaal. En dan alle nieuwe films voorbij zagen komen. Ik dacht dat het lijkt me heel ongezond... om op die manier zo geconcentreerd al die verbeelding uh, toegediend te krijgen... Nou ja, het leuke vond ik juist als je probeerde echt om van films niets te weten... als ik er naartoe ging, ook niet tot, tot welk genre iets uh, behoorde. Dat vast dan meestal na vijf minuten is dat dan wel duidelijk. Of door het opening Of het is fysiek. een slechte film. Ja. ja, maar als je daar zit in zo'n dag... Dan, dan kunnen de slechte films eigenlijk het meest uh, amusant zijn. Verpest het niet je, je, je smaakpapillen eigenlijk als je zoveel achter elkaar uh, films ziet. Ja, dat is even een vraag die ik stel. Omdat ik, ik hoor altijd heel veel mensen zeggen... ja, maar filmcritici die zijn eigenlijk zo verzuurd. Die ja, daar zien... heb ik me altijd enorm over of, verpaasd. Of Wordt je smaak slechter als je vaak in een restaurant eet? Ik denk het niet. Nee, maar wel als je een hele dag achter elkaar acht maaltijden... Acht maaltijden en heel veel ja. en McDonald's. Ik denk het niet. Ik, ik heb ook nooit goed begrepen waarom mensen dachten... dat je daar uh, verzuurd van zo Want de meeste mensen gaan het juist doen omdat ze zo ontzettend leuk vinden om films te kijken. Hoe dan ook. Dus... Jij, jij houdt van het onverwachte. Ja. En jij schrijft... Uh, jouw liefde daarvoor is eigenlijk zo groot... dat je zegt, ik hou meer van een schilderij van Monet als ik het niet in een museum... maar in een fietsenstalling tegenkom. Ook al is het een vergeelde reproductie. Ja. Neem mij ja. eens mee in <laughs> jouw bizarre hoofd. Nou, <laughs> <laughs> nou, dat was echt zo. In de, in de fietsenstalling op het Centraal Station... Hing jarenlang hing er één uh, vergeelde reproductie van een landschapje van uh, Monet. En <tiek> als, je dat, als je dat daar zag hangen, dan, dan had het ook iets heel ontroerends of die mensen van die fietsenstalling toch nog hun best hadden gedaan om daar uh, iets moois op te hangen, in die verder nogal uh, grauwe, betonnen, metalen omgeving. Ja. En dat werd dan echt een soort boodschapper. Uit een andere wereld. Dat had wel iets heel uh, moois. En als je in een museum staat, ja, dan is het geen boodschapper uit een andere wereld. Want dan is het de bedoeling dat je daar staat en je kijkt naar een uh, uh, schilderij. Heb je ook niet altijd, als je een liedje wat je mooi vindt... als je dat toevallig op de radio hoort, dat dat veel leuker is dan als je het zelf... Uh, Gaat draaien. Ja, nou, sowieso. dat bedoel ik. Dat, dat is het eigenlijk. Want ja. je zegt dan weer wel... van maar een reproductie van Monet aan mijn eigen wand in huis hangen... vergeeld of niet vergeeld, nee. nee. dat gaan we natuurlijk niet ja. doen. Nee, want dan is het natuurlijk maar... ook weer niet meer een verrassing. Want dan heb ik dat ding daar zelf opgehangen. Ja, Oké, okay, en... maar het vloekt, je... ook, het vloekt ook met een goede smaak, of niet? Ja, dat is waar. Want het hoort geloof ik niet Poosters, zo. Posters, dat mag geloof ik. Mag, mag Waarom geloof is dat ik er eigenlijk? Ja, heel, uh... Leg mij dat nou eens ja, uit. Ik, ik wil denken, het eigenlijk ja, wel. Op een gegeven moment gaat het misschien wel veranderen... omdat de reproducties zo ontzettend uh, gewoon zijn geworden. Maar ik denk dat dat toch iets is van... Music voor de millions-achtige. Je mag ook geen Bach die met kruidvat koopt. Daar zijn mensen ook huiverig voor. Ja, maar jij doet daar zelf was. ook aan mee. Terwijl jij toch een heel uh, individualistisch, ja. uh, authentiek denkend mens ja. bent. Ja, dat niet altijd. <lacht> <lacht> Wil je een stukje ja. voorlezen? Want het, uh, het uh, eigenlijk blijkt uit een verhaal wat je hebt geschreven natuurlijk heel goed. Hoe jij kijkt. En dit is het moment dat jij voor een rood stoplicht staat in Amsterdam. Oh, ja. Vlak voor het museum. Ja. Aan de voorgevel van het Rijksmuseum hangt, in de winter van 2009... een grote reproductie van een winterlandschap van Hendrik Averkamp. Het is een schilderij uit 1608. Toen misschien realistisch, nu een wens. Zo zouden winters er in Nederland nog steeds uit moeten zien. Met natuurijs dik genoeg om niet onder de gezellige drukte te bezwijken. Het stoplicht staat op rood en dat geeft niet. Er is genoeg te kijken, te herkennen, te ontdekken. Spelende kinderen, sjouwende vrouwen, zwierende paardjes... Ijshockey. Toen al? Het licht wordt groen en in plaats van de bocht te nemen... rijd ik recht door de stoep op. Wat zijn dat nou? Op de reproductie van het schilderij staat een aantal vrouwen in gadoor. Hadden ze die toen ook al in Nederland? gadoors van die zwarte, allesbedekkende gewaden die nu in Iran van elke vrouw een driehoek maken. Later bel ik het museum op. Het zijn geen gadoors, zegt Bianca Dumortier... kostuumconservator van het Rijksmuseum maar huiken of heuken, een soort mouwloze mantel... een tent die vanaf het hoofd tot aan de enkels afhangt... en het hele lichaam omsluit. Huiken beschermen niet tegen blikken, maar tegen de elementen. Tegen regen, wind en kou in plaats van tegen nieuwsgierigheid en lust. Toch is de overeenkomst meer dan toeval. De huik stamt uit Noord-Afrika. Het woord gaat terug op het Algerijnse haik. Via Spanje is het kledingstuk in de middeleeuwen in Nederland terechtgekomen... Tot in de 19e eeuw werd het nog op het platteland gedragen. Bijvoorbeeld als rouwheuken. De huik roept de vraag op naar de oorsprong van de sluier. Is de sluier net zoiets als het schrift, dat een paar maal is uitgevonden... in China, in Egypte, in Mesopotamië, in Midden-Amerika? Of zou hij op één plek ontstaan zijn... en toen zijn uitgewaaierd over vele landen en streken... onderweg van betekenis of van vorm veranderend... nu eens door vrouwen gedragen en dan weer door mannen... Van haik tot huik. Als de tweede mogelijkheid de juiste is... heeft meuse net als bij het schrift de oudste papieren. In een Assyrische wet van 3000 jaar geleden is nog te lezen. Vrouwen, of ze nu getrouwd zijn of weduwe, of Assyrische vrouwen... die de straat opgaan, mogen hun hoofd niet onbedekt laten. De wet heeft die dichterlijke combinatie van precisie... en vaagheid die oude teksten vaak kenmerkt. Zijn ongetrouwde vrouwen dan geen Assyrische vrouwen... Ook is vastgelegd wie zich niet mocht sluieren. Prostituees en slavinnen die zonder hun meesters op straat zijn. Wie het toch deed en werd betrapt, kreeg pek op het hoofd gegoten. Ook het wel dragen van een sluier kan dus worden bestraft. Ja, en zo beginnen we dus eigenlijk met één beeld, Bianca. En, en kom je eigenlijk met alles wat er achter dat beeld zit? In elk beeld, bij elk beeld hoort een verhaal. Dat uh, doet mij denken of, of vermoeden dat jij een waanzinnige speurder bent. Dat je ja. alles opzoekt wat er maar los en vast zit. Lang leven Google. Lang leven Google, ja? Is het gewoon alleen maar Google? Nou, niet Google alleen en nog maar eens Google natuurlijk, maar wel uh, daar kan je ongelooflijk veel vinden. Het is toch wel alsof je in een enorme bibliotheek opeens... Uh, aan de achterkant van je huis geplakt hebt gekregen... Ja. waar je zoveel kunt vinden. Maar wij spraken is... een vriendin van je... Ja. en die vertelde dat uh, Elik Lettinga... zij is ja. uitgeefster maar vooral vriendin van je... Ja. en zij zei, ze heeft een onstilbare honger... We waren samen in Londen, dan ga ik op een gegeven moment kleren kopen... en mijn man gaat dan braaf mee. En aan het eind van de dag zit ik dan een beetje te mokken... omdat ik wel iets heb gevonden, maar nou net niet wat er heel erg bijzonder is. En dan heeft zij de hele dag in een of andere bibliotheek gezeten... waar ze met witte handschoentjes boeken heeft bekeken. Dan denk ik, toch had ik maar. <laughs> ze is zo nieuwsgierig, ze ziet zo ontzettend veel... en ze weet alles met elkaar te verbinden. Okay. een soort vrouwelijke evenknie van Barbe en altijd met die witte <lacht> handjes aan in de bibliotheken zitten? Nou, niet te veel in bibliotheken, want dan moet je ook weer een beetje... Op het laatst krijg je de neiging om het allemaal in elkaar te gaan uh, meppen. <lacht> <lacht> iets te aangehaakt allemaal. Iets te aangehaakt, ja. Maar yeah. als je er iets kunt vinden wat je ergens anders niet kunt vinden... Of, ik, of nee, ik weet, ik was een keer in Oost-Duitsland, in Halle, En daar was nog een hele oude bibliotheek. Die was nog helemaal ingericht ook als in de, de 17e eeuw. Dus ik belde daar aan en ik wou vragen... mag ik, mag ik iets uh, uh, bekijken even hier? Nee, dat mocht niet. Dat was alleen voor onderzoekers. Maar ik dacht, nou, ik ben historica. Dan doe ik dan wel of ik onderzoeker ben. Dus toen moest ik... Een, een boek opgeven uit die catalogus van, de, van een boek uit de 15e eeuw. En dan net doen alsof ik daarin heel graag was zitten lezen. Ja. <laughs> dat, en toen heb je een dat, titel verzonnen. Toen oh, ik, nou ja, uit die catalogus dacht ik, nou ja, ik kies, ik kies dit maar. En dan uh, kom je natuurlijk ook altijd weer iets tegen dat je niet, uh, zijn, waar je het, niet op uit was. Dat zijn altijd wel. Dat weer, zijn ook die toevalligheden. Leuke dingen. Ja. Net als vroeger, als je in, als je in een echt bibliotheek was uh, en, en je. Had het boek gevonden wat je zocht naar nou, een van die code. En dan was eigenlijk het boek wat ernaast stond. misschien wel veel interessanter, wat je anders nooit was uh, tegengekomen. Ja, en zo, en zo hang, hangt er eigenlijk heel veel van toeval aan elkaar. enerzijds. Mm -hmm. Anderzijds is het ook gewoon heel hard werken om, om het verhaal achter het verhaal, ja. achter het verhaal ja. te zoeken. En bij die sluier was ik inderdaad. Ik heb daar toen een, een, een serie voor de NRC over geschreven was ik echt heel erg benieuwd, waar komt die nou vandaan? Is dat nou altijd hetzelfde uh, ding geweest? Of, of, of is zo'n ding er op een gegeven moment? En gaan mensen er uh, voor allerlei verschillende, op allerlei verschillende manieren gebruiken... en daar allerlei verschillende ja. uh, taboes aan vastplakken? En, en maar met dezelfde vrolijke nieuwsgierigheid... Uh, ga je op onderzoek uit naar het verschil tussen... Gary Grant en George Clooney. En waarom George Clooney hmm. oppervlakkiger overkomt dan <laughs> Gary Grant? Wat niet wetenschappelijk is bewezen, nee. maar, maar door jou wel wordt bewezen in dat stuk. Uh, en uh, ja, hoe, hoe komt zo'n, uh, misschien een rare vraag... maar hoe komt zo'n gedachte überhaupt in je op? Ja, dat weet ik ook niet. Het gebeurt gewoon, ja. Je staat een broodje te roosteren en je denkt, ja, goh, goh, hoe, zou George dat, Clooney. hoe zou dat zitten? Gary Grant. Ja. Ja, en in dat geval is natuurlijk ook de, de, de gelijkenis is wel vrij uh, groot tussen die twee. Uh, uiterlijk. Uiterlijk, ja. Ja, ja. En dan ga je onderzoeken en onderzoeken en uiteindelijk kom je dan met die ene zin... want daar komen we dan uit ja. in dat stuk. Gary Grant wilde Gary Grant zijn, George Clooney niet George Clooney... Ja. En dat is dan de sleutel tot, tot het geheim, ja. het verschil tussen deze twee sterren. Ja. Dat vond ik wel heel erg mooi gevonden. Dat je uiteindelijk zoek je net zo lang en peur je net zo lang door... tot je tot dit soort kernachtige ja. uh, dingen komt. Ja, dat is natuurlijk ook het leuke, dat je daar uh, de hele tijd over na mag denken... en naar kunt, uh, kunt zoeken. Dit levert straks een, een avondje in de Bali uh, over George Clooney op. vertel je? Uh, niet, niet alleen over George Clooney. Oh, ik dacht dat een hele avond <laughs> over, George Clooney. Uh, nee, over, uh, over het boek, oh, oh. De per ongeluk Express. Dus dan gaan we dat, uh, allemaal live dingen doen. Dus uh, met muziek en uh, stukjes film en zo. Wat? En ook iets over George Clooney. En wat is het eigenlijk dat George Clooney George Clooney niet wil zijn? Moet ik even denken wat dat weer was? Nou, dat, dat, dat. Carrie Quent, uh, wou zelf niet eens Carrie Quent zijn... omdat toen echt zo'n acteur een bepaald uh, imago had... waar die uh, uh, onbekend was... die dat niet noodzakelijk was, hoefde, hoefde samen te vallen met zijn uh, persoon. Mm -hmm. En daarom zegt Cary Crantes, nou zelfs ik zou Cary Crantes willen zijn... als ik die man op het witte doek zie of in het publiciteitsmateriaal van MGN. Wat een geweldige... Iemand moet dat zijn. Ik ben maar Archibald Leach. Mm -hmm. En ja, George Clooney heeft, is volgens mij ook geen pseudoniem. Die heeft gewoon zijn eigen naam. Het is allemaal uh, gewonere mensen geworden. Ook niet alleen de acteurs, maar ook de... Uh, persona die ze spelen. Ja, dus, het verschil... dus die laag is een beetje weg. Vroeger heb ik ook die... Uh, die klemmerfoto's en werd het hele persoonlijke leven van die sterren... werd ook op een bepaalde manier gestyled door die studio's. En die laag is nu een beetje... Het zal nog steeds wel gebeuren op manieren waar wij misschien... Uh, geen weet van hebben. Maar ja. uh, eigenlijk zeg je, door die, onder andere door de komst van, van de moderne media... die overal met de neus bovenop ja. zitten, is die laag weg... En, lijkt George Clooney waarschijnlijk verdacht veel op George Clooney. Ja, ja. En dat maakt hem meteen niet zo Dat, dat mysterie is een, beetje, is een beetje weg, dat denk ik wel, ja. ja, ja. ja. Hoe, hoe, hoe, ben jij, hoe ben jij eigenlijk aan die manier van kijken gekomen? Waar komt dat vandaan? Dat weet ik niet. Was dat er altijd al? Ja. Ga maar even op de um, bank liggen. Ja ik, ja, ik denk het wel. Ja, dat... Uh wordt natuurlijk gescherpt door de dingen uh, die je doet. Uh, yeah. Ik heb natuurlijk uh, wat voorinformatie. En ik dacht namelijk... Uh, ook na het lezen van dit boek... dacht ik wel heel erg aan jouw vader ook. Aan K. Schippers, zouden neem voor Gerard Stichter. Uh, hoe, hoe belangrijk, want, want hij heeft ook zo'n manier van uh, net even een slag anders naar de dingen kijken. Ja. Daar gaat zijn werk eigenlijk ook voor een heel groot deel over. Hoe bepalend is hij geweest in, in jouw manier van kijken? Geen idee. Dat weet ik echt niet. Ik denk dat dat soort dingen um, onbewust gaan. Mm -hmm. Ongetwijfeld heb ik dat met de paplepel ingegoten gekregen, maar. Ik heb er geen les in gehad. Nee, nee. dat zou ook heel dat, erg zijn ja, trouwens. Het gaat helemaal. Um, Vind je dat je op hem lijkt? Vanzelf. Zie je zelf overeenkomst eigenlijk? Um, of denk je, God, laat die vader van mij er nou eens een keer buiten. <laughs> Mag je ook um, wel zeggen hoor? Ja, ik denk dat het net zoiets is als, als iemand zegt: lijk je op je zusje of je moeder qua uiterlijk, zou ik maar zeggen. En dan denk je, nou, dat valt er wel mee. Hmm. Dat buitenstaanders dat dan uh, wel zien, terwijl je het zelf niet zo goed uh, kan zien. Mm -hmm. Dus ik, ik neem onmiddellijk aan dat het zo is, maar. Waarom? Het, het voelt niet zo nee. van, goh, ik doe, oh help, ik doe nee. precies hetzelfde als mijn vader. Maar ik niet. Het lijkt mij niet leuk. Nee, lijkt je dat niet leuk? Nou ja, dan heeft hij het al gedaan, dus dan. Uh, of ik het ik, nog een keer. Ik vond het doen. wel grappig dat Joost Zwageman, de schrijver Joost Zwageman, die, die ja. is laatst met een, een bundel stukken gekomen. Ook over ja. kunst, ook over het kijken naar ja. kunst. En die, die bundel die heet uh, uh, Alles is gekleurd. En dat is gebaseerd eigenlijk op een bekende regel van jouw vader. Ja. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Ja. Maar zijn toon van Zwageman bedoel ik dan, in het kijken naar kunst, is veel. Uh, is een beetje de hoofdonderwijzer verteld over beeldende ja, ja, ja, ja. kunst. Ja. Jij bent in alles veel. Uh, jij bent speelser, of, of, of hoe zeg je dat, vrijer. Je bent meer uh, uh, verbaasd en verwonderd in de manier waarop jij uh, naar kunst kijkt. Uh, is, is dat iets. Zit daar een welbewuste strategie achter? Of hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Nou, ik, ja, ik, ik zie mezelf niet als een. Als een uh... Een schoolmeester of een juffrouw, ik denk ook altijd, ik weet helemaal niet zelf genoeg ervan om, om zo te kunnen poseren. Uh -huh. Dus ik, ik neem liever iemand mee tijdens het ontdekken dan dat ik terugkom van de reis en zeg, uh, zo zit zo het. Is en dat het. lijkt me ook leuker uh, om te lezen. Uh -huh. Als je uh, het gevoel kunt hebben dat je tegelijkertijd met de schrijver iets ontdekt in plaats van dat je wat al vaststaat. Uh, Kom je wel tegen dat je dingen denkt te ontdekken... en dat je daarna uh, gas terug moet nemen... omdat het avontuur eigenlijk een kant op is gegaan... die helemaal niet meer met de werkelijkheid strookt? Of doet dat er helemaal niet toe? De feitelijke juistheid van het verhaal? Oh, ik hou erg van feiten, dus die moeten <laughs> die oh, die moet die moet wel, die wel kloppen. kloppen ja. Ja. Een pleidooi voor de verbeelding, maar met feit. Ja, ja want die feiten zijn vaak ook enorm uh, mooi en poëtisch. Ja. je dus uh, onderschat die niet. Er is ja. één terrein waar jij je bijna niet op begeeft, volgens mij, en dat is muziek. Ja. Waarom is dat? Um, ik ben gewoon niet zo muzikaal, denk ik. Oh, ja. In mijn volgende ja. leven zou ik graag de zangeres <laughs> terugkomen. Het lijkt me heel erg mooi. Maar je maar. hoeft toch niet zelf muzikaal te zijn om, om, om, om iets over muziek te ja, kunnen zeggen? Of ja, dat is The Sound of Music, hè? Dat is ja, ongeveer prachtig. de rijkwijd, hè? Ja, dat vind ik prachtig. Ja, ja. Ja. <laughs> Goed, dat is dan. Een moeiteloos gaan we dan naar Erik Voermans. Erik Voermans van het Parool, The Sound of Music... The hills come alive. Hij kan het wel. Ja, ja hij It kan is het, het wel. Hij... Music. Ja, maar Erik, Prachtig. Is een hele muzikale Inter man natuurlijk. Ja, is een hele mooie, heel Climb mooi. Climb every mountain. Ja. Mag ik dat nog even zeggen? Ja. Ja, ja. heel graag. Tranen met tuiten. Och wat mooi. Erik, jij, jij bent hier omdat jij uh, regelmatig verslag doet van uh, van je avonturen tijdens het Holland Festival dat weer volop aan de gang is en je bent naar twee. Uh, voorstellingen geweest, de opera, een opera... On, he, onder andere uh, van de Nederlandse opera en het Concertgebouworkest... en je bent geweest naar een, uh, een ander concert. Nou, laten we even beginnen bij de opera. Ja, het waren alle twee opera's. De eerste is dan natuurlijk de, de Grote Dikke Opera. De Grote Dikke uh, Opera. Met Maris Jansons de beste dirigent van uh, dit moment... Uh, met uh, het Koninklijk Concertgebouworkest, het beste orkest van dit moment. Wat een feest, kan er bijna niet meer tegenvallen... Levensgevaarlijk trouwens, als je zo uh, naar de opera het wordt. gaat. Die denkt van uh, nee, als, als criticus het of wat dan heet. Ja, eigenlijk toch? wel. Ja, oh. Maar goed, en dan uh, de mooiste opera van Tchaikovsky, Yevgeny Iwanjekin. Met uh, een hele mooie regisseur, die enorm veel boegroep <laughs> na overzicht kreeg over zich uitgevoerd. En daar heel erg blij van leek te worden. Wat ik erg voor hem vond, pleit. Ik snapte er trouwens helemaal niets van hoor, van die boeroepers. Ik vond het echt een van de aller ingenieuste, intelligentste, briljantste. Nou, geniaal, moet je niet zoveel gebruiken, geloof ik. Maar je hebt al heel veel superlatieven gedaan ja. hoor. Ik, ik, ik uh, heb er al twaalf geteld ongeveer. Dus, uh... Een van de mooiste opera die ik ooit heb gezien. Het was wel werken geblazen. Je moest wel bij de les blijven en het verhaal misschien een beetje kennen. Maar ik vond het echt ongelooflijk goed gedaan. Wat, wat, wat krijgen wij te zien? Wat krijgen wij te horen? Nou, wij krijgen te zien... Het verhaaltje in drie zinnen is... Je hebt Tatjana en je hebt meneer Onyegin. En meneer, mevrouw Tatjana is verliefd op Onyegin. En Onyekin, die vindt haar maar een... Uh, nou ja, die is haar te min. Hij versmaadt haar. Vele jaren later komt uh, Onjekin Tatjana alsnog tegen. Blijkt zij getrouwd te zijn met een rijke vorst. Met een rijke vorst. En dan denkt hij onjekin, Verdomme, had ik nou misschien toch maar met Tatjana iets enzovoorts. Nou ja, weet ik veel. Versmade liefde. Dubbel versmade liefde. Want Tatjana die voelt, die voelde wat voor Onjekin En Onjekin voelt achteraf eigenlijk ook wel iets voor Tatjana. Dus twee, ongeluk, twee ongelukkige liefdes in één opera. Ja. Nou, en wat uh, Stefan Herheim, want zijn naam moet even vallen, de Noorse regisseur, een jonge vent nog, wat hij nou briljant doet, is dat hij deze opera, anders dan alle andere scenario's die ik heb gezien, uh, vanuit uh, als een flashback neerzet. Hij benadert het extreem vanuit Ornieg, de hoofdpersoon. Uh, de opera begint in het nu. En uh, hij ziet dan dus de Tatjana als rijke vorstin en denkt van potverdomme. Op dat moment switcht hij terug naar het verleden... en begint de opera eigenlijk zoals we hem kennen. Ja. En dan maken we alles mee door zijn ogen... terugdenkend aan dat moment dat hij haar voor het eerst ontmoette. En, en nou ja, het, is, het is behoorlijk ingewikkeld om uit te leggen hoor, wat er allemaal gebeurt. Maar er zit, hij, hij weeft verschillende tijdslagen door elkaar. Laat gewoon het nu en het toen gelijktijdig naast elkaar... en betekenisvol zien. Nou, dat, vond ik, dat vond ik echt een openbaring. Het was zich zo goed gedaan. Dus die opera die werd er bijna twee keer zo mooi van. En, en waarin zit hem dan uh, die opwinding, dat boelgeroep? Ja, dat is het dan weer. Nou, bijvoorbeeld, hij, hij doet iets heel brutaals aan het begin. Uh, uh, de opera begint met een heel erg mooi thema. Ja, da, da, ja, da, da, da. Het thema van Tatjana. Nou, dan moet je al huilen als je, dat, uh, als je die violen hoort inzetten. Maar dat doet hij niet. Hij begint met de feestmuziek uit de derde akte via luidsprekers... Uh, als een soort van, uh, ja, we zijn er nog niet. We, we zitten nog niet in de opera zelf. We zitten nog in het heden. We gaan zo meteen naar het nu. Hij wil niet direct naar die, die emotionele nee, gelaagdheid. Nee. Hij, hij, hij zet er een raampje voor, als het ware. Een etalage, zit vanuit etalage naar binnen te kijken. Terwijl, terwijl het publiek zit te smachten om, om, om die emotionele Ja, die wil die, die, wil die violen horen, maar ja. die, die komen nog niet. Ik, ik denk dat het daar al fout gaat. Dat ja. ze denken, hoe durft hij deze Noorse vlegel? Wie denkt hij wel dat hij is? Hij is niet behaagziek, dus. Nee, nee, dat is ja, ja nee. Dat, maar dat vind ik meestal wel heel erg goed. Dat ja. zijn toch de mensen die een beetje voor schuren, schuren zorgen en uh, die aan het denken zitten en dat is leuk. Je kan er ook als een, uh, met een buitengewoon culinaire attitude in, in gaan en dan denk ik van ik wil gewoon lekker taartjes eten. En dan uh, krijg je misschien geen taartjes, maar uh, iets wat je nog nooit gegeten hebt. En dan denk je ja. Sommige mensen vinden dat niet fijn. Een vreemde gewaarwording. Dat is het eigenlijk. Nou ja, een ontdekking. En Maris Janssons, je zegt hij is geniaal, hij doet het fantastisch. Hij is de beste dirigent. Het <lacht> is ook het beste orkest waar hij voor ja, zit. Dat, ja, dat is... Ja, probeer dat nou eens iets meer te specificeren. Ja, dat kan je bijna niet uitleggen. Janssons is gewoon... Uh, uh, op een hele pure manier, op een hele pure muzikale manier echt. En dat, als je dit niet snapt of als je dit al te wollig vindt... Dan zeg ik meteen, je hebt helemaal gelijk, want ik heb er geen beter geworden voor. Het is een liefdesverklaring, nou, is het Ja, ja, ja, ja Erik voel nou, dat heet ah. nou een liefdesverklaring. We gaan naar de Rape of Lucretia. Ja, ja opera van Britain, de derde opera van Britain uh, kwam hier overgevlogen uit Engeland. Met een topcast, topmuzici, uh, topdirigent, alles top. En uh, nou, het was een geweldige, een geweldige schitterende uh, concertante uitvoering. Geen decors of niks, maar gewoon fantastische zangers, fantastische muzici. Mooi drama, wat ook weer tot, diep tot nadenken stemde. En uh, ik ging als een gesticht man naar huis, mogen we wel zeggen. Dit is volgens mij een heel succesvol uh, editie nou, van het Holland Festival. Zo, ja. want ik zit die kranten te lezen, ik probeer nog kaartjes te regelen... voor van alles en nog wat, dat lukt helemaal ja. niet meer. Ja. Alles is uitverkocht ja. op de een of andere manier? Ja. Nee, het is allemaal uh, hoge kwaliteit wat er uh, wordt opgevoerd en gebracht en gegeven. Het is, uh, het is erg succesvol dit jaar, ik kan niet ja. anders dan onderschrijven. En, en het wordt niet bezuinigd? Nee, het Holland Festival blijft ongemoeid. Dat is toch wel weer leuk. <lacht> dat is ja. eigenlijk de eerste keer dat we horen... dat het Holland Festival ongemoeid laat, uh, wordt gelaten. Maar het ja. is inderdaad zo. Ja. Dankjewel, je wel, Erik Voelmans. Jij gaat nu naar het, het Concertgebouw. Wat ga je daar doen? Ik ga naar het Concertgebouw Orkest... met een uh, Indonesische dirigent... die uh, muziek van een Libanese componiste gaat spelen. En er zitten allemaal allochtonen in de zaal. Ik nou, weet jij weer. Dat weet je ja. nu al. Dat, daar hebben ze hem over gebeld. Dat schijnt dan zo bijzonder te zijn nee, nou, dat, dat, dat, dat, dat hij mededeling. Nee, dat, dat is een feit, want dat is georganiseerd door de, hoe heet dat, de Stichting Multiculturele Huppelde -hup. Pub. Oh, oké. Okay. Dat doen ze één keer per twee jaar. Heel bijzonder. Mooie voorstelling gewenst. Dank je wel, Erik Voermans. En we gaan rechtstreeks door naar Wimbledon, want er wordt getennist en de regen is daar opgehouden. Dus wij horen van Mark Brasser hoe het ervoor staat. Ja, want er staat nu een, een Nederlander op de baan. De enige Nederlander uh, nog in het, in het hoofdtoernooi. Dat is uh, Robin Haase. Hij speelt tegen Fernando Verdasco uit Spanje. Een gewezen top-10-speler. En het gaat uh, ja, een wonder wel met Haase. Hij staat uh, fantastisch te spelen. Hij heeft de eerste set inmiddels gewonnen met uh, 6-3. Hij serveert goed, Haase. Maar wat vooral opvalt is dat de Nederlander heel erg weinig fouten maakt. In die eerste set maar twee onnodige fouten van, van Robin Haase. En bijna ja, een perfect game, om het zomaar even te zeggen... Er is een tegenstander daarentegen. Fernando Verdasco maakt heel veel fouten. Ja, en, en, en dat is het verschil op dit moment in de, in de partij. Hazen speelt goed, speelt solide, doet weinig gekke dingen. Speelt zijn eigen spel, serveert goed. Ja, Verdasco gaat uh, veel te veel forceren. Die wil de punten kort houden, punten snel maken. En daardoor maakt hij ontzettend veel fouten. De eerste set dus 6-3 voor Robin Hazen. In de tweede set had uh, Hazen meteen weer kansen aan het begin van de set om de service van Verdasco te breken. Dat deed hij niet. Uh, hij heeft hem zojuist wel gebroken. En dat betekent dat Hazen 2-1 voorstaat in de tweede set. En hij gaat nu om er 3-1 van te maken... en heeft dus de eerste set met 6-3 gewonnen. Het ziet er dus heel goed uit voor Robin Hazen... in deze tweede rondepartij partij op Wimbledon. NTR brengt cultuur. Elke dag. Mark Brasser was dat met Wimbledon. Uh, ondertussen uh, zit ik te praten met Bianca Stichter. Zij heeft het boek geschreven per ongeluk expres. Een pleidooi voor de verbeelding en voor de vrije manier van denken... De geest moet waaien. Het klinkt misschien heel erg jaren zestig. Ben je eigenlijk een kind van de jaren zestig? Beschouw jij jezelf zo? Zelf zo? Um, ja. Ik ben ook geboren in de jaren zestig. Ah, Ik ben kijk. letterlijk een kind van de jaren zestig. Ja. Maar het, het was een mooie tijd om geboren te worden. Ja, was mij. dat een mooie? Ja? Ja, ja. Wat staat je daar zo in aan? Nou, wel het, het, het vrije en het speelse. Dat er allerlei dingen uh, mochten en konden... Mensen zich niet door allerlei tradities en uh, gebruiken en regels lieten tegenhouden... maar op avontuur gingen. Nou, dat is toch wel iets heel erg moois en waardevols, ja. lijkt mij. Hoe, hoe heb je het voor elkaar gekregen om dat uh, te bewaren? Misschien zelfs wel te bewaken, dat weet ik niet, maar te bewaren. Want nu ben je dus een stukje jouwer. Ja. En bij de meeste mensen uh, wordt de verbeelding dan... Uh, ja, er gaat iets dicht of het wordt iets door. Nou, ik denk dat daar wel um, dat je je met kunst kan blijven bezighouden. En dat het niet uh, één keer in de week op een uh, vrijdagavond is of zo. Dat dat daar wel iets mee te maken heeft. Want dan word je natuurlijk steeds um, aangespoord om, uh, om dat te behouden. Of om op, op die dingen te letten. In jouw ja. geval is dat, begrijp ik uit je bundel ook bijna iets heel fysieks, hè? alsof je honger hebt. Ja. ja, Je kan niet zonder. Nee, maar dat is, dat is denk ik nog een basalere behoefte. En denk ik altijd, die heeft iedereen vast. Dat je. Het is ook een heel soort klassiek escapisme, natuurlijk. Dat je even aan jezelf moet ontsnappen, even weg moet uit je eigen leven. Al was het maar door naar een uh, soapserie te kijken, dat je even. Lekker met andermans problemen of we op kunnen vinden. Ik kijk nu elke dinsdagavond heel blij naar Glee, die Amerikaanse serie. serie. Of een, of een, uh, Waar ook nog veel uh, omheen gezongen wordt. En heel en veel ingezongen. leuke liedjes in gezongen ja, worden. Zo. Dat is natuurlijk ook geweldig. Dus dat is zo'n. Ja, volgens mij heeft bijna iedereen die behoefte, of jij niet. Jazeker, maar ik uh, kijk niet zo heel veel naar Glee. Alhoewel ik af en toe wel naar hele stomme romantische. Uh, uh, dingen op televisie kijken, dus dat werkt wel, ja, zeker. Maar ik vind boeken eigenlijk de beste manier om te ontsnappen aan de werkelijkheid. Ook, uh, boeken zijn ook geweldig. Ja. En dat, ik moest vandaag weer denken. Ik ben ook erg door... op de uh, detecties van uh, Henning Mankel of uh, ja. Wallander. Maar die, die schrijft dan soms ook iets... wat je juist weer helemaal niet in zo'n detective verwacht. Dat vond ik vond in een van die boeken las ik dan opeens in. Hij zit ergens in de auto te wachten, ergens op die inspecteur. En dan zegt, Wallander dacht aan een broodje kaas. <laughs> dat kon ik me zo voorstellen. Ja, dat is nou iets wat volgens mij heel veel mensen vaak doen. Dan denk je aan... Ja, wat zal ik nou eens lunchen? Een broodje, broodje kaas. kaas. En dan zie je bijna al een foto voor je in je hoofd... van hoe dat broodje kaas eruit ziet. En dan kan je vast wel een half uur over, uh, over mijmeren... over het broodje kaas. Ja. Ben jij eigenlijk een mijmera een dagdromer? Um, ja. ja. Maar ik denk vooral over broodjes kaas en zo. <lacht> Niet <lacht> allemaal over hele diepe dingen, Niet bedoel je? Wij dagdromen mensen nodig over diepe dingen... maar is het meer een soort... Uh, Misschien wel een soort halfslaap, ik weet het niet. Nee. Ja. Je hebt nog een verhaal wat ja. je voor gaat lezen, uit jouw bundel. Ja. Wil je iets korts of iets langs? <lacht> ik mag ook het nog allebei. bestellen. Ja. Uh, nou, uh, het, gewoon iets het, moois, mag dat ja, ook? Ja, je vindt het, het natuurlijk allemaal natuurlijk mooi allemaal wel, uh, Nou, ja, tussenin vind ik een laf antwoord. <lacht> dat wil ik niet zeggen. <lacht> het mag geen zes pagina's <lacht> geen zijn. Geen zes pagina's. Want dat kan nooit meer. Dat kan niet, nee. Ja, dan doen we iets over... Ik vind wat ik een heel mooi verhaal vond was, was over Rome Schneider... maar ik weet niet of het te lang duurt. Alain Long. Ja. Oh ja, dat kunnen we wel doen. Ook omdat je daar op een hele mooie manier beschrijft... wat er met deze twee mensen gebeurt. Even kijken. Er staan ook plaatjes in dit boek. Dus aan de hand van de plaatjes vind je het volgens ja. mij terug. Ja, maar helaas niet van Alain Long. wel van... Ingrid Bergman en haar dochter en haar kleindochter. Dat vond ik wel mooi om te zien. Maar deze moet het helaas zonder plaatje doen. <kliek> Oké, okay, daar gaan we. Alain Delon en Romy Schneider. Twee mensen die iets onmenselijks hebben. Vroeger zouden ze vergeleken zijn met goden of engelen. Straks misschien met robots. Nu zijn ze nog vlees en bloed, maar toch vooral gefilmd vlees en bloed. Dat feit, die tegenstrijdigheid, levert de spanning op die echte goden of robots ontberen. Acteurs hadden bij samen te zien in bijvoorbeeld *Plan Soleil uit 1960. Hij en de hoofdrol, zijn een paar seconden uncredited in beeld als vriendin van. Maar in ieder geval achteraf toch adembenemend. Ze ontmoeten elkaar op de set van Christine, een kostuumfilm uit 1958. Uitgekomen een jaar na de laatste Sissy film. En in die ondertreffende trap die het leven is, werden ze ook een paar. Of was het leven voor hen wel overtreffend? En hoe moet je je zoiets voorstellen? Lon en Schneider samen in een slaapkamer. Met elkaar doend wat de toeschouwer niet kan. Strelen met meer dan ogen. Die mond niet bewonderen, maar kussen. Romy Schneider is al lang dood. Alleen Lon leeft nog. Maar als ster is ook hij al lang dood. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hij nog eerder gestorven is dan Schneider. Reisde het licht maar iets langzamer. Dan had zijn neergang ons misschien nog niet bereikt. Dan was hij in onze ogen nu nog maar net als in plein soleil. Of Rocco Eissui Vatredi. Of Il Cato Pardo. Of Leclis, Of Monsieur Klein. Of Le Samurai. Maar Delon is dichterbij dan Proxima Centauri. De snelheid van het licht verklapt zijn verval vrijwel meteen. Kijken naar Delon is na 1980. Zoeken naar een eerdere Delon... Is het er nog, dat gezicht uit Le Cercle Rouge, Zorro, Porcelina, Porcelino... en tijdschriften, talkshows, theateraffiches? Rimpels, wallen, een vermoeide blik. Bedekken ze slechts het gezicht van toen of hebben ze het vernietigd? De Long is waarschijnlijk een van de laatste sterren... die nog in zwart-wit beroemd zijn geworden. Ook al speelde hij zijn meeste films in kleur. Hij speelde sinds 1957 in bijna 100 films. Maar vooral het begin is onvergetelijk... Hij heeft er de rest van zijn carrière op kunnen teren. Op moeten teren, of hij het nou leuk vond of niet. In de Biscoop is de loon nog jong. Kan hij elke keer weer beginnen op een terras in Rome of een trein in Milaan. Hoe langer zo'n begin geleden is, hoe gekker dat eigenlijk is. Dankzij de film kunnen we honderd jaar in het verleden terugkijken. Maar niet tweehonderd. Wel de Eerste Wereldoorlog zien, niet Napoleon. Wel een Romeinse terras in 1960, geen Weenscafé in 1860. Het aantal mensen op wie je verliefd kunt worden is dankzij film enorm uitgebreid. Niet alleen geografisch, door letterlijk en figuurlijk afstanden te overbruggen en mensen te tonen die je van zijn leven niet zou kunnen ontmoeten, maar ook historisch. Verliefd op een gezicht uit 1960 of zelfs 1920, dankzij film is het mogelijk. Evolutionair gezien is het verspeelde moeite. Jude Law, geboren in 1972, of Zack Efron, 1987 zou je het in het echt nog kunnen tegenkomen. Die spanning is al aan het vervagen bij Delon, geboren in 1935. Al verkoopt zijn naam nog steeds parfum, overhemden en sigaretten. Vooral in Azië. Schwabel et Tétois is, is de titel van een Franse film uit 1957. Volgens sommige bronnen was het Delons debuut. Volgens anderen de tweede film waarin hij een rolletje had. Ik geloofde sommigen liever dan de anderen... omdat het zo'n passende naam is voor zijn eerste film... Wees mooi en zwijg. Natuurlijk slaat de titel eigenlijk op een vrouw. De Lon had maar een klein rolletje in de film. Maar ook dat is gepast. De Lons schoonheid heeft iets vrouwelijks. Hij is in ieder geval niet het type bodybuilder of iets wat doorgaans meer met vrouwen geassocieerd wordt. De associatie gaat daar eigenlijk nog bovenuit. Schoonheid wordt bij mensen meestal gezien als iets vrouwelijks. Een mooie man is een anomalie. Nou ja, dat is overdreven. Maar schoonheid is bij mannen ondergrondser dan bij vrouwen. Zeker in de tijd dat de loon beroemd werd. Zulke associaties laten zich slechts moeilijk verdrijven... ook al wist je de eerste keer dat je ze hoorde al dat ze onzin waren. Melk is goed voor je. Godverdomme is een vloek. Vrouwen die acteren zijn horen. Mannen die acteren zijn vrouwen. De loon werd in de jaren zestig soms de mannelijke Brigitte Bardot genoemd... of de Franse James Dean. Instructieve vergelijkingen. Zo keken ze vroeger naar hem. Wat zou je nu moeten zeggen... De Franse Nicole Kidman? Zo blond en porselein als zij is hij niet, maar wel zo cool. En ze hebben allebei dat gekke dat hun gezicht, dat toch zo gesiselleerd lijkt... vanuit elke hoek zo anders is dat je je even moet concentreren... om te beseffen dat een nieuw shot dezelfde persoon onder de loep neemt. De lon ziet er aan vast heel anders uit dan aan profiel. Zoiets zorgt voor spanning in de biscoop. Hoe kan een neus die van voren zo scherp lijkt van de zijkant een bobbel hebben? De loon werd ontdekt zoals je dat eerder verwacht bij een vrouw... op het strand in Cannes tijdens het filmfestival. Als een echte starlet, al lied, had hij geen borst om mee te pronken... en viel het met zijn sixpack ook wel mee. De, de loon behoort nog tot de sterren die wel een gezicht maar geen lichaam hebben. Dat dient slechts om een strak pak of een regenjas te vullen. Maar dat doet het dan wel weer heel erg goed. De Hongkongse regisseur John Wo liep in de jaren zestig in hippieachtige gewaden, Tot hij de loon en de Le Samurai zag... En overstapte op zwarte pakken en witte overhemden. Mooie tijd was dat nog. Maar Je hebt het net over Rocco e ja. Maar daarin heeft hij nog wel een heel mooi lichaam ook, meen ja. ik mij toch echt ja. heel scherp ja. te herinneren. Ja. Ja. ja, maar het is niet, het is meestal wel. Uh, afgepakt. Uh, afgepakt, ja, precies. Ja. <laughs> ja. Ik heb hem nog eens een keer in een, in een, in een soort parfumeriezaak. Uh, inderdaad zijn eigen parfum uh, zien staan aanprijzen. Is dat, niet dat was wel een teleurstelling. Ja, het is ook geen aangenaam type, volgens mij. Nee, hè? Had je ziet ook altijd de foute vrienden, de maffia en nee. allerlei... Is, uh, uh, rechtse ja, politici en zo. Jij, jij hebt het over ondergrondse schoonheid dan, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat is dan echt zo'n zinnetje waar zo'n heel stuk... Uh, daar blijf je aan hangen met, met, je, met je oor aan zo'n begrip. Ondergrondse schoonheid. Daar zit je heel lang op te broeden, denk ik, of niet? Of komt dat zomaar aanwaaien? Ja, dat is natuurlijk, als je dan de, dit stukje van mij geschreven... Omdat in, in het filmmuseum hebben ze elk jaar in de zomer altijd één een, een acteur... die uh, centraal ja. staat in de programmering. Dit jaar is het Jack Nicholson. Het zijn je. altijd klassiekers uit, ja. uit de film. En dan denk je, oh nou ja, Ellen Long, oh ja, nou, dan wil ik daar wel over schrijven. En dan ga je naar films kijken natuurlijk. En uh, zo'n biografietje hier en daar... Uh, Lezen, wat googelen. En dan nadenken. Wat is het nou voor type? En wat heeft hij dat andere acteurs niet hebben? Of hebben eigenlijk alle goede acteurs hetzelfde als wat hij heeft. Nou, het is jezelf wat, eigenlijk, steeds, ja. eigenlijk jezelf steeds bevragen. Ja. En als cirkelend ja. kom, je dan, kom je dan steeds verder. Want acteurs, zeker filmacteurs, is natuurlijk een heel merkwaardig verschijnsel, waar door filmcritici eigenlijk nooit veel over geschreven wordt. Altijd wordt er dan gezegd, ja. Um, uh, ze speelde die rol geweldig of zoiets. Maar, ja, maar je hebt nog nooit iemand anders in die rol gezien. Dus hoe weet je dat eigenlijk? Ja. Dat, uh, misschien uh, wist niet eens waar het over ging. En zei die regisseur gewoon... en nu naar links kijken en daar naar rechts. En vaak okay. is dit zo, hè? Ja, het uh, is gewoon de pijnlijke werkelijkheid van precies, de film. Precies, maar dan, ja, dan krijg je altijd voor, bij een bepaald soort rollen... vooral uh, bijvoorbeeld in Le pianist of zo. Dus het wordt zo formidabel gespeeld, maar ja... Je hebt geen enkel vergelijkingsmateriaal. Dus hoe weet je dan dat zij het dan zo goed doet? Misschien heeft Michael Haneke er wel uh, uh, niets verteld over, over het hele script. Ja. Het. En Zo pel je je langzaam maar zeker zo'n zo zo ja. zo acteur of, ja. of zo'n verhaal af... tot je tot een, tot een kern ja. komt. Een ja. mogelijke kern, want ja. de waarheid... De waarheid die in, zullen in deze we nooit weten in, uh, in deze. En daar hou je eigenlijk ook niet van. Een nee, waarheid dat... of een werkelijkheid? Nee, dat hoeft ook niet zo. Nee. Het is net als met... Uh, hoe noem je dat? Uh, dat je van een, een goed boek moet er elke twintig jaar weer een nieuwe vertaling worden gemaakt. Want deze is die oude verouderd. Maar het boek zelf is niet verouderd. Mm -hmm. Dat is toch wel iets heel uh, moois. Ja. Hoe, hoe verhoudt verbeelding zich met het op een redactie... van een dagelijkse krant zoals NRC Handelsblad uh, zitten... Uitstekend. Ja? Ja. ja Want je... ik heb altijd het idee dat die krant toch wel behoorlijk aan het aanpakken is nu. Eh, dat de stukken moeten korter, het moet flitsender... het moet meer naar het publiek toegebracht worden. He, de, de krant is eigenlijk met een enorme make-over bezig. Ja. Ja. Gaat dat goed samen met zo'n vrije geest als die van Bianca Stichter vind je zelf? Ik geloof het wel, ja. Want het is natuurlijk ook... Um... Leuk om, om samen een krant te maken. Dat, is gewoon, uh, dat heeft ook iets heel uh, avontuurlijks en spannends. Dus daar heb ik ook wel elke keer weer uh, zin in. Uh -huh. En ik heb niet het idee dat ik zelf anders moet uh, gaan schrijven... Om, uh, om er nog in te mogen staan. Dus... Of bestaat zelfs het een gratie van het ander? Ik bedoel, gedij jij heel erg goed ja, ik met zo'n vaste want, baken? Ja, want je, je, je hoort ook nog eens wat natuurlijk. Je kan het niet allemaal uh, uh, zelf verzinnen of te weten komen. Dus het is heel leuk als iemand zegt, Hey, is dit niet iets voor jou? Er is een tentoonstelling van die en die en daar en daar. Dus ja, zo'n soort uitwisselingen zijn... Uh, Heel erg fijn natuurlijk. Ik heb jouw boek met heel veel plezier gelezen. Het enige wat ik dacht is, ja, het moet een groter boek worden. En dan bedoel ik gewoon fysiek groter. Praktisch groter. En er moeten hele grote gekleurde afbeeldingen in. Ja, dat zou heel fijn zijn. Ja. Ik bedoel, dit is een leuk begin. Maar nu willen we graag ja. uh, dat grote fotoboek met die plaatjes, ja. desnoods met pop-ups erin. Ja, pop-ups zijn ook geweldig, ja. Nou, heel graag, ja. Dat uh, lijkt me zelf ook heel erg mooi. Uh, eigenlijk een belevenis. Dat past toch ja. meer bij de stukken die je schrijft? Ja. ja, sommige mensen zeggen van... je kan het tegenwoordig allemaal zo makkelijk opzoeken... dat het niet meer nodig is. Of dat het dan met elkaar gaat uh, wringen als je het zelf kan zien. Mij lijkt het ook wel leuk als ja. je... Meer plaatjes of uh, grotere kleurenplaatjes. Oké, okay, de volgende kunnen... keer dat je het komt. We hebben zo'n heel ja. groot boek. <laughs> Dit is een hartstikke leuk boek. Het is verschenen bij uh, Uitgeverij Contact. Jij gaat ondertussen onder de ah, krant. Ja. Onder de bezuinigingen van de, in de kunst ligt jouw tegel. Ik ga dan vertellen dat zometeen na ons twee dingen komt. En daarin praat uh, Alice de Bruin met uh, Sibrand van Haasmaar Buma. Dit is Radio 1. E. Elke dag het nieuws van alle kanten. Er niet meer over te praten, is dus nou, politiek. Nee, nee, dat is politiek. Om het nou eens heel deftig te zeggen, ze zijn verneukt. Luister via radio, mobiel of internet. De nieuwe playmate van het jaar. Irene Hoek te zien op de webcam oh. voor iedereen die er wil zien. Zij is gewoon de kleren oh, no. Kijk live mee met de webcams in de Radio 1-studio... en reageer rechtstreeks via Twitter of mail. Tim, wat vraag jullie de luisteraar? Het gaat om een foto, Jan. Het gaat over de vraag die op dit moment wereldwijd circuleert op Twitter. Is hij echt of is hij onecht? Ga naar radio 1.nl voor meer informatie. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Afrika. Griekenland. Rome, Australië, Noorwegen, Thailand, Berlijn, Cuba.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 Kapitool reisgidsen, nu bij ANWB, Bruna, V&D, The Readshop en Selectis Boekwinkels.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 Tijdens de week van het luisterboek extra voordelig luisterboeken downloaden op luisterrijk.nl. Dit is Radio 1.